Het portret uit 1630 werd in 2006 gestolen door gemaskerde mannen. Zo vervielen de supposten in het museum in Novi Sad en bonden hem vast. Daarna gingen ze er met vier schilderijen vandoor, waaronder die van Rembrandt. New Yorkers kunnen suikerhoudende frisdranken blijven kopen in bekers groter dan een halve liter. De rechter heeft op het laatste moment een streep gehaald door het verbod op de bekers. Dat zal morgen van kracht worden. Maar de rechter noemt het verbod willekeurig. Zo geldt het niet voor alle horeca gelegenheden en niet voor alle zoete dranken. Het KNMI waarschuwt dat het langdurig kan sneeuwen in het zuiden. Voor Limburg en Zuidoosten van Brabant is de code oranje afgegeven.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 De excellente columniste Margriet Oostveen twitterde vandaag een uurtje of tien geleden alweer... Lees vanmiddag mijn column in NRC over Alexander Vizotsky. Elf jaar uit het AZC Ter Apel met cito score 550. Zeg ik anders nooit, maar nu moet het. Einde bericht. Ik had die column al gelezen. Die had mij naar de strot gegrepen. Zeg ik anders ook nooit. Het gaat over een jongen die zijn hele leven, elf jaar dus al... woont in asielzoekerscentra en gevangenissen. Hij verhuisde 22 keer, veranderde acht keer van school... hij leest encyclopedieën en hij laat met zijn score iedereen achter zich. Ik begrijp magiet wel. Excellentie. Iedereen heeft een mond vol over... excellentie, excellentie gevraagd van het onderwijs. Zo zegt de staatssecretaris Sander Dekker, excellentie. En dan heb je dus een keer excellentie in huis en dan zet je hem gevangen... Excellentie doet er iets aan. Iets excellents bijvoorbeeld. Wie ook excellent is, Jelmer Evers. Door vrij Sik Nederland uitgeroepen tot radicale vernieuwer. Hij geeft geschiedenis op een bijzondere middelbare school in Utrecht. En nu is hij hier en morgenochtend om half negen staat hij weer voor de klas. Hartelijk welkom, Jelmer. Je hebt zelf een bijzondere ervaring gehad in Zuid-Afrika. Als het gaat om lesgeven, lessen krijgen. Uh, Wat is daar gebeurd? Ja, dat klopt. Ik heb, uh, ik heb door stage gelopen. Dat was inderdaad uh, voor mijn uh, eerste graad. Maar na, de, na mijn studie geschiedenis ben ik daarheen uh, gegaan. En dat trok me ook erg aan. Daarom wilde ik ook uh, die, juist die eerste graad gaan doen. In Utrecht, Heetalig. En, um, wat wat wilde je in Zuid-Afrika uitleggen? Nou ja, gewoon. Ik, ik wilde sowieso de cultuur leren kennen. Ik ben gewoon, was ook erg geïnteresseerd in het land vanuit historisch perspectief. Ja. Um, maar ook om te, om te kijken hoe het daar, hoe het daar zeg maar, onderwijskundig aan toe ging. En. Um, hoe het is om in zulke omstandigheden ook les te geven. Ook daar dacht ik ook wel, als je daar kan, dan kan je het overal. En dat, dat, blijkt, denk ik, dat bleek ook wel, denk ik. En, um, Wat ontdekte je? Um, nou ja, dat, je, dat, dat, het, dat, dat, is, dat klinkt als een open deur... maar dat je een, een hele goede band met kinderen moet, moet, moet kunnen opbouwen... En als je dat hè, met een taalbarrière, met een cultuurbarrière... met, met nou, onder echt hele slechte omstandigheden... Want zat je in een township? Ja, is een township inderdaad. In Pretoria, dat heet Mamelodi. En um, nou ja, dat, dat, fantastische kinderen met heel veel levensvreugde... ondanks al die um, ellende die je daar ziet. Dat is aids en drugsverslaving, gangs. Jongens die een heel slecht vooruitzicht hebben... Uh, of ze überhaupt, zeg maar, 22, 22 zouden halen... Ja, dan kon je, je kon er nu al een aantal aanwijzen. En die, die hebben het ook helaas niet gehaald, denk ik. Dat, dat, ik heb helaas geen contact meer. Um, maar dat daar wel enorm veel leergierigheid in zit. En enorm veel, ja, die vreugde ook. En, um, daar, daar hadden ze boeken uit de apartheid en uh, er werd over kaffers in die boeken gepraat en bantoes en noem maar op. En, uh, en onder die omstandigheden moet je dus maar je, je ding zien te doen. Jij als blanke uh, Hollander. Ja, nou ja, laat staan natuurlijk ook die docenten daar. En Dat was helemaal uh, natuurlijk erg, die zitten daar uh, dag in dag uit onder die omstandigheden. met heel veel passie daar hun werk te doen. En, uh... Is er een moment van die tijd, want hoe langer zat je daar? Oh, dat is, dat is, ik heb daar uh, iets van vier maanden gezeten, denk ik, ongeveer. Is er een moment wat je nooit meer vergeet? Um, dat moment. Nou, dat, dat, dat, dat een jongen om... Um, die, die, die was homoseksueel. En die, die, die vroeg, uh, vroeg ons om hulp. Van hoe hij daarmee om kon gaan. En met name een collega, een collega met wie ik daar was, die ging daar ook heel goed mee om. Maar ja, dus die... Um, ja, die, die, die hele slimme jongen ook. Die wilde echt vooruitkomen. Die wilde ook echt naar de universiteit toe. Heel ambitieus, maar ook heel veel angst. En dan heeft hij echt iemand nodig um, die hij die vertrouwt. Um, waardoor hij zeg maar, uit die situatie kan komen. En dat was wel heel bijzonder om te zien. en um, nou ja, Dat was dus, zeg maar, wat, wat ik denk ongeveer wat je kan vergelijken met een vierde klas bij ons... Ja, daar heb ik zoveel lol mee gehad. Het <laughs> is echt heel bijzonder dat je daar in een hele korte tijd... Dus echt een enorme band mee kan opbouwen. En, um, ja, dat, uh, Hoe doe je dat? Um, door jezelf te zijn, denk ik. Dat is het allerbelangrijkste. Kinderen willen graag... Lijkt me, lijkt me niet evident als jij neerstrijkt in zo'n township... Ja, maar tussen ik... zwarte, straatarme kinderen. Dan wees dan maar jezelf. Ja, ik, ik, ik vraag me ook af of je echt... Tenminste, ik vind dan als je als docent niet veel anders kan dan jezelf ook zijn. Je, je, je moet ook iets van jezelf blootgeven, denk ik, om een relatie te kunnen opbouwen. Maar dat zal weer wat anders, jezelf zijn, dat je jezelf blootgeeft. Kwetsbaar maakt. Ja, je kwetsbaar opstelt. Ja, dus maar ja, dat betekent ook dat je van jezelf dingen moet laten zien. Ja, vind ik wel. Dat, dat hoort bij het docent zijn, vind ik. Je kan je natuurlijk enorm als autoriteit opstellen... En uh, er is, de, was daar, is uh, daar ook een hele autoritaire stijl van lesgeven van heel veel docenten. En wat, je daar, wat ik daar dus zag aan, aan didactiek was uh, nou ja, dus dat die, dat die uh, docent nou ja, 50 minuten lang uh, de, de, de blackboard aan het volkooken was. Leerlingen dat, die schreven dat over en die konden het ook letterlijk herhalen. Echt een gigantisch goed getraind geheugen. Um, hè, en uh, dan kregen ze les over Bismarck en, uh, en Tantje. En dat konden, ze, dat konden ze letterlijk, konden ze dus gewoon oplepelen wat die, wat die docent had gezegd. En overal ja op zeggen. Nou ja, dus het eerste wat je doet is zeg maar dat wel ook, hmm. uh, overboord gooien. En zo ook, hè? Met echt in gesprek gaan en vragen stellen. En... Ja, weet je, ga maar eens even lesgeven over Bismarck dan. Ja. ja, dat, gaat natuurlijk gelijk, dat ging natuurlijk gelijk de deur uit. Bij, jou, bij jouw lessen? Ja, dus ja, jij dat... verandert. je zit er daar, de boel op zijn kop. Nou ja, ja weet, nou, dat kon ook, omdat mijn uh, begeleider. een uh, fantastisch mens. Die, maar die. die, die enorm. Echt nog, die werken nog veel harder dan wij hier doen. Uh, die nam ook echt even de tijd. de vrije tijd om dingen dan na te gaan kijken. voor te bereiden in de eigen tijd. En wel een overleg hoor trouwens, wat we deden. Maar ik heb daar wel wat uh, dingen. nou ja, heel basis daar behandeld. en juist ook meer op Afrikaanse geschiedenis. Zuid-Afrikaanse geschiedenis ook ingegaan. want daar wisten ze ook bar weinig van. Dus. Uh, en ja. He, ook gewoon ook je eigen verhaal te vertellen. Want er staat er zo'n er voor de klas. En dan, he, dan willen ze natuurlijk wel weten: wie ben je nou eigenlijk? En, uh, en wat zeg je dan? Nou ja, probeer een beetje te vertellen uh, waar je vandaan komt en wat je leuk vindt. En daar begint het gewoon mee. En um, dan, dan komen leerlingen ook wel vaak, en dat is altijd zo, he, buiten de, de les om. Als ze wat meer van je af willen weten, dan komen die gesprekken buiten de les om vaak wel. Hmm. Ja beslissende een ervaring, denk ik. Ja, absoluut. In het buitenland. Jelmer Evers, 37 jaar oud. Sinds vier jaar geef je les op die uh, school in Utrecht. Uniek heet experimentele school. Je hebt zelf internationale betrekkingen gestudeerd. Zelfs nog een tijdje postdoc op het instituut Klingendaan gedaan in Den Haag. Door Vrij Nederland gespot, dus als radicale vernieuwer. Geef vier dagen les en die vijfde dag besteed je dan het schrijven van messcherpe, opinierende, opruiende stukken in de krant. Ja. Ja, in oktober moet er een boek uitkomen over het onderwijs. Het alternatief, en dat uh, moet via crowdfunding tot stand komen. En op 13 en 14 maart, uh, later deze week, is er een congres. Education, Education International. En daar gaan de ministers het erover hebben, maar daar ben jij ook aanwezig. Ja. Wat wil onze uh, minister, nou onze staatssecretaris Sander Dekker... die was onlangs in Power Witteman. En toen ging het over de mogelijkheid om scholen met elkaar te vergelijken. Daar kon je vrijwillig aan meedoen als school en hij zei toen dit over. Ik vind dat het, dat het heel goed is als scholen zich willen onderscheiden aan de hand van kwaliteit. Als je het als school beter wil doen dan anderen, dan gaat dat ook niet per se ten koste van anderen. En daar moeten we ook geen doekjes om winden. Dat er verschil is in de kwaliteit van onderwijs. En wat mij wel eens opvalt is dat er vanuit onderwijsland ook, ook wel eens gezegd wordt van... ja, kijk vooral niet al te veel naar kwaliteit, dan, dan doen we er een beetje een deken overheen. Daar ben ik dus niet voor, laat het vooral zien. En vooral de goede voorbeelden... Het is natuurlijk een hapje uit een langer gesprek. Mm -hmm. De context is weer eens weggehaald. Maar wat, er, um, wat duidelijk is, is dat hij scholen hè, wil afrekenen op hun resultaten. En hetzelfde geldt eigenlijk ook, de teneur is om leraren af te rekenen op hun resultaten. Wat vind jij daarvan? Dat vind ik uh, heel problematisch. Ik vind het ook, uh, het regeerakkoord bijvoorbeeld ook is heel typerend... Staat er, we moeten. Je, je, je, je iets naar voren komen? Ja. Je, je hebt een schommelstoel en dan ja. leun je steeds tegen de, de schouw. De... Ja. <laughs> staat, ja. uh, we moeten in de top 5 komen. Er staat ja. niet van elk kind moet goed onderwijs krijgen. Maar er staat we moeten in de top vijf van de PISA-rankings moeten we komen. Dat is een internationale ranglijst waar heel veel informatie in staat. Maar je hebt een aantal uh, zeg maar, taal- en rekenscores die dan heel belangrijk zijn. Um, en datzelfde geldt een beetje. Wat ik denk. Ik, ik heb het gesprek volgens mij ook gezien. Um, waar hij hierop doet, waar het uiteindelijk op neerkomt, zijn bijvoorbeeld examencijfers. Hè? Je moet gewoon hele goede examencijfers halen. Um, en dan ben je een goede school of een goede en... hè? Dat is het hele debat ja. is dat nu ook weer geweest. Um, terwijl dat cijfer maar beperkt iets zegt over um, wat kinderen kunnen, wat scholen ook aanbieden. Uh, Um, en wat, wat uiteindelijk zeg maar, je hebt een totaalbeeld van hè, leren is een heel breed iets. En dat cognitieve vlak, daar, daar kijken we dan met name naar. Het gaat dan met name over talen rekenen. Daar, daar nou, met, tekenen, taal, wat je test is, is het talen en rekenen met, met, met, site, met, met basisonderwijs, als je die, die scores kijkt wel. Een examen is natuurlijk wel wat breder dan dat. Want examens gaan natuurlijk ook over de, het profiel wat je hebt. Hey, ik geef geschiedenis, er wordt een geschiedenis examen gedaan. En dan, dan is het heel makkelijk om te zeggen van dat examen is, zeg maar, hè, dat, dat, dat is het. Dat is alles wat je geleerd hebt. Terwijl ook daar binnen dat vak, dat weet ik ook, is, is, is dat maar een beperkte, beperkt iets wat je meet. Hey, ook, je zit op redelijk opper, nog redelijk oppervlakkig bij je dingen aan het meten. Want wat toen, is er nog meer dan? Nou ja, dus een creativiteit van leerlingen, eh, onderzoeksvaardigheden. Hè, dus als je de noemt dat de higher-order thinking skills. Um, en dan heb je een bepaalde taxonomieën van, indeling van, van denkniveau's, om maar even zo te zeggen. En nou, bij, bij, bij de eindexamens ga je maar tot, een, tot op een bepaalde hoogte. En, en dat is dan wat je meet. En met name ambitieuze leerlingen, die kunnen natuurlijk voor een goed cijfer gaan. Omdat ze bijvoorbeeld naar uh, medicijnen willen gaan studeren. Ja, dan tellen hun cijfers mee, dan, dan zullen ze daarvoor doen. Maar er zijn ook heel veel ambitieuze leerlingen die, die denken: van ja, het zal wel, ik vind een zes ook goed genoeg, of een zeven. En die worden dan wel afgerekend, hè? Die worden, dat is dan de zogenaamde zesjecultuur, maar die, die kiezen ervoor om daarbuiten heel veel dingen te gaan doen. Of die zitten wel echt met uh, een met neus in de boeken, maar die interesseert gewoon, nou ja, hè? bijvoorbeeld het geschiedenis-examen niet, niet zo heel veel. Hè? Het geschiedenis is op zich al best wel interessant, maar het is heel erg feitelijk gericht. En er worden ook heel veel ja, er worden heel veel dingen laten leren. Interessante wetenschappelijke vragen worden ook niet gesteld in het eindexamen. En hè, dat heb je, daar heb je het dan wel in de klas over, maar dat wordt niet gemeten uiteindelijk. En het is dus die ja, het is heel makkelijk om te zeggen van we produceren een cijfer en dat is dan het onderwijs. Terwijl er veel meer achter zit. Ja, ben je er wel voor om in staat te zijn om scholen te kunnen wegen en beoordelen? Of zelfs individueel? Nou, eerst maar scholen dan. Um, of vind je dat, dat, dat het ook onzin is om naar zo'n instrument te schrijven? Nou, kijk, ik denk dat je wel iets van verantwoording moet hebben. Ook naar elkaar toe, naar ouders toe. En, hè, je bent die leerling ook verplicht om gewoon echt de beste te kunnen... te, te aan te bieden wat je kan. Maar er zit gewoon een gevaar in... Um, als je op een bepaalde output gaat sturen dan wordt die output het belangrijkste. En, hè, dus de toets wordt dan het belangrijkste. In Amerika noemen ze dat teaching to the test. En dat zie je gewoon gebeuren. Je ziet gewoon dat de school nu een jaar lang... een geschiedenisexamen zit voor te bereiden. En het zijn twee redelijk dunne boekjes. Maar daar besteden ze dan een heel jaar aan. Of dat, dat basisscholen uh, een jaar lang aan CITO-training gaan doen. Dus het effect van wat de staatssecretaris beoogt... is averechts. Absoluut. Ja. ja, dat weet ik zeker dat het zo is. Want het onderwijs, als je zo, gaat, als je zo op die resultaten gaat sturen... Hè, de cijfers in feite... Ja. Citoschoor is in feite, dan verarmt het onderwijs. Ja, verschraling inderdaad. Kijk, en dan wil ik niet zeggen dat, dat we geen verantwoording moeten afleggen. Maar ik denk. er zit ook heel weinig uh, uh, leereffect voor de scholen en docenten zelf in, in al die. Hè? Dat zijn gewoon echt summatieve toetsing. En dat is het dan ook. Hè? Daar, daar, daar, daar hou je het vaak bij. Um, terwijl ik heel graag uh, wel toetsen wil delen met collega's... om te kijken of ze het goed heb gedaan. Ik wil graag antwoorden vergelijken met wat, wat mm. hoe, hoe andere leerlingen doen. En daar wil ik graag van leren ook. En ik denk als een, je... een soort evaluatie onder peers? Of zo, ja, of dat, is, dat is ook weer helemaal een hype. En terecht ook wel, denk ik. Is een peer review onder scholen. Kijk, dan, leer, dan leren we er allemaal wat van. En dat tegelijkertijd is dat ook een kwaliteitstoets onder je gelijken, die ook, ook helemaal heel hoog opgeleid zijn... en over het algemeen wel goed kunnen lesgeven. En als er een keer wat een, een minder iemand tussen zit... Nou ja, die trekt zich dan ook weer op aan de groep. Kijk, en dan, dan als je dan gaat kijken van hoe, wat, voor, wat voor kwaliteit meet je... Nou, dan ga je veel dieper dan alleen maar ja. hè, dat, dat toets, die toets. Die uiteindexamen is ook maar, maar een toets. Ben je, er, ben je er wel voor om ook bijvoorbeeld de prestaties van leraren... tegen elkaar te kunnen afzetten... Het is heel veel weerstand tegen. Ja, de en ook. Ja, de prestatieplanning is. Maar, maar, ze in... hebben er in Amerika heel veel mee geëxperimenteerd. Ge ge en uh, er is echt heel veel om te doen in New York en Chicago. En er zijn heel grote stakingen. Het is echt een epische strijd. die staat aan de gang. Kijk, dat, uh, dat is het zogenaamde value-added model. Dus dat je toegevoegde waarde van de docent. En er is net ook een CPB-rapport weer over ges uh, geschreven. Ja, dat zijn hele, hele uh, modellen die. Die, niet, die kunnen dat niet meten. Zover zijn we nog lang niet. Ik vraag me ook af of het überhaupt kan. Um, dus zolang we nog zeg maar, dat soort incomplete modellen hebben... moeten we dat ook niet gaan doen. En er zitten ook, mensen in het onderwijs zitten daar ook niet om, uh, om slecht werk te doen. Die willen allemaal goed werk leveren. En dan moet je dat onder de juiste omstandigheden doen... Kijk, als je onder juiste omstandigheden werkt... mag je ook best wel van docenten vragen... nou, gooi de klaslokaal maar open. Hè? Dus dat je ook mensen op bezoek Kom krijgt. Ja. Kom maar kijken. Hey, iedereen is Doe wel... je dat wel eens? Ja, er komen regelmatig, regelmatig no. mensen langs. Ja, Omgluik... ben je bent niet bang. Ja, vind je dat leuk? Ja, nee, tuurlijk. Ja, waarom niet? Ja, dat is... Mijn vrouw zit in het onderwijs. Die is bij haar is nog nooit iemand wezen kijken. Nee, de nee, 25 of 30 jaar niet omdat ze dat niet wil. Maar dat vind ik ze gewoon zou het juist hè? graag willen. Maar dat vind ik dus ook schandalig. Hè. Dus, kijk, het, het, het is tweeledig, hoor. Kijk, ik, ik, ik, ben heel erg, ik loop heel erg hard te schoppen tegen zeg maar, het onderwijsbeleid. Ja. Maar aan de andere kant vind ik ook dat we dat als docenten... ook wel te lang hebben, we hebben heel veel laten liggen. En ja, we hebben omdat ook... het ook voor sommigen, misschien wel voor een groot deel, fijn is. Je hebt ook je eigen koninkrijk. En het is ook, je maakt je ook echt kwetsbaar als er iemand in haar. Ja, Ja, dat, dat, dat er moet, moet ook een veilige cultuur zijn. Ja. En er is natuurlijk ook, dat, dat moet je ook niet onderschatten. Een, een on, ook vaak een onveilige werkcultuur. In scholen. Hè. Dus docenten worden ook wel heel erg vaak in een hoek gedrukt of afgerekend. En met het vingertje wordt er gewezen door de schoolleiding, die, uh, die weer top-down van alles uh, op docenten doet neerdalen. Ja, mensen trekken daardoor wel de deur dicht, inderdaad, ja, als je zo'n cultuur hebt. Dus ja. dat, dat kan ik dan ook wel begrijpen. Kijk, ik, ik vind het ook niet fijn dat dat in het onderwijs is. En daardoor hebben we kunnen missen, we denk ik wel heel veel slagen ook. Um, maar. De, de, de, de omslag moet van onszelf komen. Ik denk daarom dat ik de kritische stukken ook schrijf. Hè, mijn mond ja. open doe en een aantal andere docenten doen dat gelukkig ook. Uh, tegelijkertijd moeten ook, denk ik juist... Hè, Sander Dekker en mevrouw Bussemaker moeten ook heel goed inzien... dat de weg die zij nu ingaan, ja, over vier jaar zijn ze weer teleurgesteld. Hè, waarom is het weer niet gelukt? Ja, ik, kan nu al aan, ik kan nu al aangeven waarom dat weer, ja. weer gaat mislukken. Van, vanwege wat je net zei? Onder andere. Over over dat... Kijk, het is, er zijn heel veel onderwijsvernieuwingen geprobeerd... waar de docenten dus niet bij betrokken zijn. Is dat nog steeds zo? ook ja, dat is dat nog nog nu weer zo. Ja. Ho Hoe kan dat? Ja, dat vraag ik me dus ook af. Ik, ik, als je rondkijkt, ook in, uh, in, in beleidsmatig Nederland in onderwijs... Dan kom je ook bijna geen docenten tegen. Dat vind ik dus. Uh, wel, op dat wel, niveau zitten ze niet. Wel oud, zeg maar, oud docenten, die al maar dan vaak al lang niet meer voor de klas staan. En er zitten hele goede mensen tussen hoor. Ik heb hele goede, ja. hele goede directeuren en bestuurders, noem maar op. Um, maar het is, um, je mist toch een cruciale link uh, en zicht op wat het beleid uiteindelijk gaat doen op de werkvloer. Dat mis je gewoon enorm. En um, ja, ik heb ook inmiddels wel gemerkt dat bepaalde expertise, waar praktijk, theorie. Um, ervaring samenkomen, die, die heb je gewoon nergens anders. Die hebben die ambtenaren niet en die hebben die bestuurders niet. Dus dat betekent ook dat je die direct ook uh, in het beleid moet laten meepraten... op een of andere mm. manier. Dus dat moet binnen scholen moet dat zo zijn, dat moet binnen zeg maar, de koepels moet dat zo zijn... Hè? de besturen boven de scholen en juist ook denk ik echt op OCW. Ja, er lopen gewoon deze, geen docenten rond, hoe kan het nou? Of een onderwijsraad, dat is echt een spierpuntje van mij, het is meer symbolisch... maar we hebben dus een onderwijsraad in Nederland... en er zitten geen, geen VO of PO of M, de MBO-docenten erin. Ja, dat vind ik onbegrijpelijk. Die, die mensen hebben niet de expertise die wij hebben... Um, en terwijl wel staat van, we hebben, we, er moet een bepaalde onderwijsexpertise in, onderwijs, in die raad zitten. En dat vind ik het onbegrijpelijk. Dat, dat, uh, nou ja, ik, ik kan er zo echt tientallen ja. aanwijzen. Want er zijn er meer zoals jij, zoals maar even. Ja, absoluut. Ja, heel veel. Veel meer dan mensen denken. Oh, kijk, ik ben, en, maar die trekken hun mond ook niet open. En dat is dan ook weer zonde. Hè. Die doen hele gave dingen en hele mooie dingen. Dus dat moet, die moeten ook meer een klaslokaal uit en zeggen... van met vuist op, gaan. vuist op tafel slaan en zeggen van... jongens, waar, waar zijn we nou in godsnaam mee bezig? Dus euh, ja, dat, dat, uh, yeah. dat moet weer veel meer gebeuren. Dus het, het is, het is, en het besef, denk ik ook, hè, bij, bij ouders en ook bij bestuurders... Van, hè, het cijfer zegt niet alles. En docenten die ook veel meer uh, voor hun uh, werk moeten gaan staan... en hun vertrouwen in expertise. Luna, Lex Bolmeijer. Luisterend naar de muziek die mijn gast um, Jelmer Evers, docent geschiedenis, meegenomen heeft. En dat nummer heet Old Enough. Dus ja, daar lijkt wel een, een kleine boodschap in te zitten, Jelmer. <laughs> nou, dat valt voor mij. Nee, ik, hij is voor mijn vrouw, Is die van de Reconteurs. Die is helemaal gek van Jack White. Huh? Dus um, ik heb hem voor haar, uh, zeg maar. Oh, dat is lief. Aangevraagd. Ja, nou, dat vind ik heel schattig. Heel goed. <laughs> um, het schijnt in Finland zo goed te gaan. Ja. En als we toch mogen vergelijken. Amerika is een heel slecht voorbeeld, geloof ik. Een middelmatig voorbeeld. Nou, kijk, Amerika is een federaal land. Dus daar, daar, je hebt daar staten waar het dan wel beter gaat, zeg ja. maar. Maar de cultuur is daar. Die hebben het, zeg maar, geëxperimenteerd met heel veel top-down, teaching to the test, standardized ja. testing. Dat is echt heel veel toetsen. Um, ja, en dat, dat is er in, in, Finland in Finland zo goed? In Finland is er zo goed um, dat de docenten daar zo goed zijn. En die zijn, er, zijn, ze, bij ons ah. zijn ze bij ons ook wel. Want dat, dat, he, dat, wordt namelijk, dat is dan heel grappig. Dan wordt altijd, dat zie je de politici die, die springen dan. Oh ja, dan moeten ze hogere eisen gaan stellen. He, dat zag je nu ook in een rapport ook van de Onderwijsraad begin het jaar. He, dan, dan als we maar, zeg maar de ijs omhoog schroeven, dan komt het allemaal vanzelf wel goed. Want dan haal je de beste docenten binnen. Mm. Nou, kijk, wat, wat, wat, wat ze daar voor elkaar krijgen, is dat een, um, inderdaad uh, nou ja, de, de beste studenten ook vaak kiezen voor het onderwijs. Het uh, beroep staat daar in een enorm hoog aanzien. Uh, en terecht, het is ook een, <laughs> het is een leuk werk. Maar wat, uh, wat daar aan vast zit, is dat de docent ook heel veel professionele ruimte krijgt die krijgt de ruimte om het onderwijs in te vullen. Zelf? Zelf, ja. Ongestoord door ministers of, of, of staatssecretaris? Nou ja, gestoord door elkaar. Dus in, in, ja. zeg maar, met hun gelijken bepalen ze wat goed onderwijs is. En terecht ook, want ze hebben er ook heel hard voor gestudeerd. Ook. En het zijn ja. inderdaad ook echt experts in hun vak. Net zoals hier trouwens ook. Maar ze geven daar beduidend minder les bijvoorbeeld. En nou ja, mensen... wat is beduidend minder? Um, nou, als je gaat vergelijken, dan uh, geven we hier zeg maar 750 uur les. Dat zijn dan lesuren, hè, dus geen contact. Uh, dat zijn contacturen. Dat kunnen ook uh, dus meer lessen zijn. En in Finland is het dan om, uh, om en nabij de 500. Um, en als kijk, dus er ze... wordt natuurlijk getwitterd hè, dat leraren uh, maar zoveel om uh, ja. uh, um vier uur klaar ja, zijn. Ja, ja, en ja. alle voordelen over leraren. Nou, dus... Ja, die leraren die gaan vaak dan met een stapel huiswerk uh, ja. of een toetsen mee naar huis. En, uh, nou, kijk, een goede les voorbereiden kost heel veel tijd. Het is een heel creatief iets. Je wil ook niet uh, methodeslaaf worden. Dat zijn heel veel docenten in Nederland. Noodgedwongen, omdat ze tijdgebrek hebben. Um, en dat haalt ook echt alle creativiteit uit het onderwijs. Hè? Dus dat je dus die methodes gaat, uh, dan uh, slaapt, gaat volgen. Ja. En methodes kunnen best handig zijn hoor. En leerlingen hebben er ook heel veel baat bij. En ze zijn goed opgebouwd. Uh, maar je wil ze als een hulpmiddel, wil je ze dan misschien kunnen inzetten. En het leukste is, als je een hele gave les hebt gemaakt. Waar je ook veel tijd in hebt gestopt. En dat de leerlingen daar nou helemaal mee aan de haal gaan. Uh, dat is het mooiste om te zien. is dus dat je dingen die, waarvan je denkt, van nou dit, dit leidt tot leren. Um, kan je een voorbeeld geven uit je eigen praktijk? Nou ja, dus een radicale euh, vernieuwer. Nou ja, zo radicaal is het allemaal niet hoor. Ik bedoel, het zijn gewoon uh, vaak dingen die eigenlijk al, uh, waar al honderd jaar mee geëxperimenteerd wordt. Dat is dan wel weer de grap. Uh, dit, dit proces is wel gewoon heel erg lang aan de gang. Um, maar hou jij van bijvoorbeeld om je. Nou om ja, ik vind het leuk om het, met, met, met, met technologie te experimenteren. En het, het, het leuke zit hem erin, denk ik, dat de leerlingen het ook leuk vinden dat je aan het experimenteren bent, niet zozeer de. Al die gadgets, hè, dat op een gegeven moment dan gaan ze daar wel een paar dingen van gebruiken ook. Ik vind het leuk om uh, iets met, met, met rollenspellen, simulaties, op die manier zeg maar, Europese Unie, want de Europese geschiedenis is heel saai. Het is dus fantastisch. Ik bedoel, ik als historicus en ook, vind ik, zeg maar, ook als burger vind ik het heel belangrijk. En dat wil je ze dus ook meegeven. Maar de Europese Unie, aan, uh, eenwording aan zichzelf, is best wel moeilijk om over les te geven. Dus dan kan je ze beter. He, dat meer laten ervaren, bijvoorbeeld. En hoe, dat hoe vindt... ziet zo'n rollenspel eruit dan? Nou ja, nu bijvoorbeeld dan, he, dat, ze, dat ze zich gewoon goed gaan inlezen over de Europese Unie. Maar dat je dat dan koppelt aan de crisis. He, dus er moet, er moet een oplossing komen voor de euro. Ze moet... dus krijgen de rol van uh, Dijsselbloem, iemand in de klas. Krijgt, nu dan wel. Inderdaad, het verandert per ja, jaar. Van de Europese banken zo. Ja, ja precies. Ja. Um, en daar zit ook wel in dat, dat leerlingen heel goed doorhebben dat, dat de wereld aan het veranderen is. En, in, in, ja, dat, dat he, de, die zekerheden die wij die wij hebben, uh, dat die echt worden ondergraven ook... door de crisis die er nu aan de hand is. En dat, dat is wel iets wat ze aanspreekt... en wat ze ook wel graag willen begrijpen ook. En, um, en dus zo raak je dus aan heel veel dingen... Um, uh, kan, je dan, uh, kan je dan in voorzien. Heel veel behoeftes kan ja. je in voorzien bij de leerlingen. Dus het moet aansluiten op een belevingswereld? Absoluut, ja. In plaats van op het curriculum... Ja, weet je, kijk, er zijn natuurlijk gewoon. Ik, ik, ik, vind, ik vind dat leerlingen, kinderen iets moeten weten over de Tweede Wereldoorlog. Hè? En ook veel moeten weten over de Tweede Wereldoorlog. En over de Eerste Wereldoorlog. Kijk, de, de vraag is alleen, hoe ver ga je daarin? En sommige mensen zeggen dat je nog steeds dan de slag bij Newport moet kennen. Maar ze van, van de klassieker van het kasten. Dat was het ook weer. Ja, dat is 1660. 1600. 1600. Ja, ja, ja. Um, en toevallig moeten ze dat nu ook weten voor het examen. Uh, dat is dan onderdeel van, het, uh, van, he, van, een, van een thema. Maar he, daar, daar. Kijk, ik vind dat. Er wordt soms wel iets te vaak gezegd van dat kennis relatief, is, relatief ja. is. Daar geloof ik ook niet in. Ik geloof ook wel dat je echt iets van een stevige uh, uh, kennisbaas moet hebben. En een beetje dat beeldingsideaal ook van: he, ook over de westerse cultuur en ook wat breder dan dat. Ehm. Um, dat is ook wel nodig om, om, je, om je te vormen, om keuzes te kunnen maken. Dus dat, daar moeten we ook wel aandacht aan besteden. Ook. Maar wat is nou experimenteel in jouw lesgeven? Nou, He, of dat, vernieuwend? Of, of, wat, wat is, wat... Dat ik heel veel bij de leerlingen neerleg. En dan, ja? Ja, dan, ga je, dan ga je op zoek naar manieren om dat te doen. En ja, dan, dan kom je. Ik, ik heb nog maar één klassikale les. En veel, ik begeleid veel op domein. We hebben allemaal, onze kinderen hebben allemaal laptops. Ja. Um, dus dan ga je kijken, van nou, video-instructie, kan ik mijn lessen dan niet opnemen? Dat ik in de les echt dan met ze aan de slag kan met bepaalde opdrachten. Bijvoorbeeld. Dat doe je ook. Ja, dus je dan, neemt thuis voor een camera, vertel je voor een camera. Ja, je neemt je scherm op en uh, um, je neemt je scherm op. Ja, dat heet een screencast maken. En dat neem je dus, dat neem je dan op en dan, uh, en dan lap je, vertel je een verhaaltje bij. Eventueel zet je dan een ja. klein hoekje, zet je je webcam ook aan. En dat uh, dan maak je filmpjes van tien minuten en dat zet je dan op YouTube. En dat is dan je les. Um, en nou ja, dan kunnen zij dus zich op die manier kunnen zich dus voorbereiden. Of ze kunnen zelf kiezen om een beetje door de stof heen te gaan op een eigen manier. Ja. En dan kan je online quizjes erbij gebruiken. Verschillende soorten opdrachten aanbieden. En vervolgens kan je, heb je dus in de, in de les de ruimte om individueel leerlingen erop aan te spreken. Of, of ja. ze te coachen. Of... Ja, ja, of dat je nog steeds gewoon, uh, he, de, de heel, gewoon met de klas meeneemt. In een bepaalde werkvorm. Dat kan een debat zijn. Of. Dat maakt activerende didactiek. Dat maakt allemaal niet zo. Heel, dat maakt niet zo uit. Je kan ook. Een leerling kan ook tegen mij zeggen. van ja, maar ik snap dit allemaal wel. Mag ik. Ik wil graag dat gaan onderzoeken. Doen ze dat ook? Nou ja, lang niet allemaal. Dat komt ook omdat we als school. ook wel heel erg mee. Ja, we voelen wel de examendruk, zeg maar. Die examencijfers moeten goed zijn, dus ga je ook daar naartoe <laughs> De hete werken. adem van de, van de controle. Ja, ofzo. van de onderwijsinspectie en zo. Nou goed, kijk, en er zitten we echt wel, ook, wel, ook, ook wel goede dingen aan... dat je, dat je op je mm -hmm. niveau wordt aangesproken ook. Maar er gaan tegelijkertijd ook, dan ook wel wat minder goede dingen... of uh, juist hele goede dingen ook verloren. Juist uh, dat onderzoekende, toen ik daar op school kwam werken vier jaar geleden... Ja, jeetje, die kinderen, die mate van zelfreflectie... en ook uh, het vermogen om zichzelf dingen aan te leren... dat, dat heb ik nog nooit eerder gezien uh, in het onderwijs. Op deze school bedoel op je? Op deze school, ja. ja dat en dat is omdat leerlingen op het... Het is, het uniek, in het is uniek in Utrecht. Uniek, ja. Uniek, in Utrecht, HAVO-VWO... Die, jullie geven de leerlingen ieder voor zich eigenlijk grote verantwoordelijkheid... voor hun eigen leerproces. Mag ik het zo samenvatten? Ja, daar komt het gedeeltelijk wel op neer. En ook, er zit ook een, dus met name de onderbouw ook heel veel uh, ja, zelfonderzoek, zelfreflectie... van hé, wat kan ik nou eigenlijk en wat vind ik leuk om te doen. Er zitten ook heel veel vrije opdrachten daarbij. En je merkt ook achteraf dat ze, dat ze daarvan zeggen... dat ze daar het meeste aan hebben gehad ook. De leerlingen die dan hè, van school af zijn ook. En de leerlingen die, die ze ook vier jaar geleden voor het eerst tegenkwam... En dat was nog een hele pioniersgeneratie. En die, ja, die hebben echt wat meegekregen. Die, dat, was, dat was heel speciaal hoe je zag dat die... zeg maar, um, ja, een toch bepaalde vrijheid konden leren ook. Ja. En dat heeft me wel enorm aan het denken gezet... dat, dat, dat daar de essentie dus ook wel zit van... van wat, wat leren nou precies inhoudt. Maar is dat ook niet precies dat... Wat, wat jij dus hebt leren kennen als iets bijzonders... en iets heel verrijkends en sterks in, in jonge mensen... is het nou niet precies dat wat weer weggenomen wordt uit het onderwijs? Ja. Als we niet oppassen. Ja, ja precies. Nou, en, en, dus, ik denk ook dat de reden is waarom ik dan ook, uh, ben, ook ben gaan bloggen. Ook, omdat, um, um, ja, je ziet gewoon... je aan het hart. Nou ja, dat absoluut. Het gaat mij enorm aan het hart. Ik, ik, ik, ben daar, ik ben echt geraakt door die school. Ik was sowieso geraakt door het onderwijs. Dat fantastisch. Maar ik ben er ook niet voor niets gaan werken. Ik was natuurlijk wel op zoek naar, naar iets anders... Ja. Um, anders moest ik denk ik ook wel, ook wel iets anders gaan doen ook. Omdat je op een gegeven moment hè, die 50 minuten en geen flexibiliteit. Het, het is vervelend om, om op die manier te moeten werken. Ik heb heel veel plezier gewerkt hoor, mijn scholen. Maar op een gegeven moment wil je wel wat anders. En, en hè, wat je daar tegenkomt, en als je dan ziet hè, dat, dat een minister maar met, met de vinger hoeft te knippen. Hè, bepaalde eisen weer stelt. en dat het hele onderwijsveld dan, dan een bepaalde richting opgaat. en dat onze school dus ook op een bepaalde manier gaat reageren, ook waardoor juist dit soort mooie dingen ook worden weggehaald. Want jullie, ja, dat, daar, daar, daar kan ik me wel over opwinden, ja. Want jullie school in de praktijk gaat jullie school dan ook op andere dingen toetsen, waardoor ze, bijvoorbeeld die individuele brede ontwikkeling van mensen, tot weerbare burgers, ja, ja. Ik noem noemen ja. wat, of of. Uh, nou ja, ze gaan uh, bijvoorbeeld persoonlijkheden. veel Persoonlijkheden. Ja, veel meer cijfergericht ook werken, en dat, dat kende ik ook helemaal niet. Op een gegeven moment zie je dat de leerlingen, uh, ze, ze waren in principe toen geïnteresseerd in het cijfer, in de zin van, nou ja, oké, okay, ik sta dus hier en ik wil eigenlijk uiteindelijk daar komen. Ja. Um, en nu uh, en dus de toets was echt heel formatief, ook van um, nou, help me maar om, om tot op een bepaald punt te komen. En uh, nu is het cijfer echt het cijfer. En dan wordt er veel minder, kijken ze veel minder naar... Maar waarom hebben jullie dat als school dan gedaan? Ik nou ja, kan omdat... ook zeggen, ik ben, ik, wij, wij weten hoe het moet. We gaan ja, het ja, voorbeeld stellen. Maar, nou ja, kijk, ik, ik blijf er heel vrij in. En ik blijf ook zeg maar, die toets ook heel formatief inzetten. Maar dat is... Kijk, wat je, wat je vraagt aan, aan docenten is een heel groot vertrouwen te geven in, ja. in, uh, in leerlingen. Ja. Um, dat dat, dat, dat uiteindelijk, ook, uiteindelijk ook allemaal goed komt. Um, maar je gaat dan toch terugvallen op soms op bepaalde vertrouwde manieren van lesgeven. En dat is, dat is dus wel wat, wat je... Dus in, we hebben scholen als Unic en er zijn er meer, waar je dat ziet gebeuren. Hè. Bijvoorbeeld Dalton Montessori onderwijs. Daar is ook heel hè, die, die, zeg maar, die oude idealen die zijn daar... En dat zijn hele traditionele scholen ook geworden uiteindelijk. En dat is niet zoals het oorspronkelijk ook bedoeld was, denk Gewoon ik. Gewoon doordat resultaatgericht, op cijfer resultaatgericht te, te blijven denken. Ja. Maar dat vertrouwen, dat, dat is iets prachtigs volgens mij. En um, als, er, als, als mensen ergens van leren, dan is het wel van, dat ze, als ze vertrouwen krijgen, lijkt mij, verdienen alle leerlingen dat ook. En verdienen, al, verdien, verdienen alle docenten het ook. Nou ja, kijk, ik denk in principe wel. Dat moet gewoon het uitgangspunt zijn... vind ik ook in de maatschappij trouwens ook. Kijk, totdat dat het tegendeel bewezen is. En dat is nu niet zo. Hè. Het is, er wordt uitgegaan van het tegendeel. He, er is gewoon geïnstitutionaliseerd wantrouwen in het onderwijs. En ik denk trouwens in... Dat lijkt me pas, dat, als je, dat lijkt me pas een remend. Ja, dat is het ook. En dat, maar dat geldt voor heel veel sectoren ook. Ik denk ook he, dat we ook gewoon... He, op de, we blijven maar op dezelfde weg ook doorgaan in ons land. Ik denk ook dat, dat, dat we hele naar hele andere oplossingen moeten zoeken ook. En dat dat veel meer vanuit de mensen zelf... En ver, he, dat, dat, dat scholen dat onderling hè, die kwaliteit moeten gaan bepalen. En docenten onderling die kwaliteit moeten gaan bepalen. Kijk, en de ouders mogen. Die, die, die moeten ook die school in, die moeten ook ons aanspreken op, op, waar ben je mee bezig. En laat maar zien wat je aan het doen bent. Maar dat, dat leidt tot een heel fundamenteel gesprek over, over leren en over hmm. kinderen. En, en daar, daar gaat het uiteindelijk om. En dat zijn we helemaal uit het oog verloren. Omdat we diploma's moeten produceren. Het gaat niet om een diploma, het gaat om dat die kinderen. Uh, iets fundamenteels meekrijgen. Dat ze inderdaad zelfverzekerd in het leven staan... dat ze weten wie ze zijn, dat ze een bepaalde kennisbasis hebben. Ja, en dat, dat toetst dat examen gewoon helemaal niet. Uh... Waar leidt het eigenlijk wel toe op? Tot slaven. Nou ja, een beetje wel, toch? Ja, ik moet eerlijk zeggen, wat weet je nou nog van je examen Of Ja, kijk, wat ik mijn leerlingen ook altijd meegeef... Hè, dat leren op zichzelf helemaal niet erg is... en ook stampen voor iets, dat leert je bijvoorbeeld heel snel uh, informatie verwerken. Dat je snel met informatie ja. iets kan doen. Dat is, heel dat is een belangrijke vaardigheid. In die zin vind ik ook belangrijk dat ze dat ook meekrijgen ook. Dat mag je ook van kinderen vragen, ook. zeker omdat ze een vervolgopleiding daar ook met nog veel meer informatie te maken krijgen. Maar dat is ook een heel ander uitgangspunt, omdat je stand voor een toets, alleen maar voor de toets aan zich. En dat ja. is dus wel constant... om, het, om het de dag erop weer te kunnen vergeten. Ja, dat je precies. Je gaat... en, de, en de controle gaat dus ook zover. He, dus we, we, we hebben al een eindexamen, we hebben al, we, we hebben al wat gestandardiseerde toetsen in Nederland, meer dan in andere landen vaak. En dan zegt de overheid ook nog een keertje van... oké, okay, dan willen we het schoolexamen ook nog een keertje toetsen. Er mag niet meer dan 0,5 verschil tussen zitten. Nou, ik snap best, hè, dat is, als je één ding meet, hè, dat is het eindexamen meet... en, dat, en een leerling haalt daar een 6,5 op dat je niet wil dat hij dan met een 8 het wel haalt. Nou ja, maar dan zeg ik gewoon, schaf dat hele schoolexamencijfer dan in ieder geval af. Hè, zeg wel wat we moeten doen. Of zeg, maar, zeg dan een aantal eindtermen, we, redelijk breed, dat we die ook zelf kunnen invullen. Maar nu zegt de overheid: nee, dat schoolexamen en eindexamen, dat twee compleet verschillende dingen. Vaak ook uh, aan, waarmee je mee bezig bent. Dat moet ook weer op hetzelfde cijfer uitkomen. Hm. Dus als ik dan een, een leerling fantastisch onderzoek schrijf. En je wil nou ja, dat is gewoon een 8 of een 9 waard, bijvoorbeeld. Als je toch een cijfer wil gooien, liever niet. Maar dat doe je dan wel. Um, en je weet, van, nou, op nou, toets zal het uiteindelijk een 7 worden, Ja, dan word ik dus aangesproken op het feit dat, dat ik een leerling. Ja een nee gegeven, omdat er twee punten verschil tussen zit. Dat is dus het hele perverse... Ja. Wat in ons, nou, er zijn heel veel van dat soort perverse prikkels in het systeem... die niet tot, tot leren leiden. Ja. Zeg maar. en sterker nog, die juist wat je ontwikkeling noemt... afremmen. Ja. Of frustreren, ja, zou dat ik zeggen. Ja, het, het, het, het is toch gek, want er is een soort... Ik begrijp, eigenlijk is er een soort reactionaire draai aan het gebeuren... op ogenblik, ten aanzien van het onderwijs. Dat alsof juist dat wat avontuurlijker en, en um, experimentele onderwijs was... dat wordt eigenlijk weer terug het hok ingeschopt, krijg ik de indruk. Ja, een beetje wel. Nou, kijk, maar maar de, mijn vraag is dan eigenlijk, waarom gebeurt dat? Wat is daar de onderliggende ideologische motivering van? Nou ja, er is dus in ieder geval angst dat het, dat het slecht gaat. Met ja, hem. maar en, is die angst gerechtvaardigd? Nou ja, ik denk het niet. Kijk, nee, dus moet het een ander motief hebben. Um, als, ja, wij, als wij... Ik denk dat, dat dat... nou ja, Je speculeer is... Want je hebt er ongetwijfeld een idee over. Ja, nou ja, goed, kijk, als ik, ik, ik, ik vind bijvoorbeeld dat de VVD erg op dat meten zit. En op, uh, Sander hij, Dekker, staatssecretaris, de is van de VVD-partij. Ja, partij, ja goed. en nou ja, goed, een, goed, mevrouw Busmakers is dan wel, van de PvdA, ja. Ja, dat dan wel. Maar goed, um, ja, er zit een bepaalde controle. Um, niet willen loslaten. Ik weet in ieder geval dat, dat, dat in het onderwijs heel veel belangen spelen... Uh, heel veel mensen die uh, daardoor macht ook hebben in het onderwijs. Wat zijn die belangen? Wat, wat zie ah, je voor ja, belangen die spelen? Nou ja, Kijk, uh, waar, waar, een ministerie moet, hè, die moet, moet ook wat doen. Zitten ze er voor niks? Nou ja, die zitten daar om controle uit te voeren op dit moment. Maar zouden ze, zou je er... Er is een grote behoefte om ambtenaren eh, kwijt te raken bijvoorbeeld. Mm -hmm. Jij zegt, je zou die ambtenaren kwijt, van het ministerie van het onderwijs kwijt, kunnen spelen. Omdat je dan een controlerende laag weghoudt die eigenlijk het onderwijs frustreert. Dat is ja, wat je zegt. Nou ja, laat ze dan een halve, dag voor de of, uh, halve week een voor de klas gaan staan of zo. Dat vind ik sowieso hoor. Ik vind dat, dat eigenlijk het grootste gedeelte van, van die FTE's, die, die laag om het onderwijs heen, die moet, die moet, daar moet je gewoon eisen van, nou oké, okay, dan ga je ook een dag voor de klas staan. Als je dan toch zo uh, hmm. veel van onderwijs af weet, nou ja, dat, nou, breng dat dan ook maar even naar de praktijk. En breng die praktijk ook weer mee, het beleid in, zeg maar. Ehm... Um, en het is heel moeilijk om aan te geven. Kijk, je ziet het ook in de zorg, je ziet het in het onderwijs, je ziet het bij de politie. Je ziet het ook bij de rechtspraak. Daar zie je al dit soort controlerende mechanismes. En een heel groot verzet ja. ook weer van onderaf. Ja, we... we noemen het neoliberaal, maar het gaat over controle. Nou ja, dat is de paradox en... van deze tijd, nou ja, tot in het en... onderwijs. En het is ook niet eens liberaal, want het is heel conservatief. Het is juist, het is juist die vrijheid nee. wordt, wordt, wordt mensen wel ontnomen. Maar ik wil even, wel even ja. ook benadrukken ook dat ik, niet, dat ik er niet voor ben dat alle scholen precies dan moeten nee. doen wat wij doen. Want als een school heel klassikaal is en docenten zijn daar heel goed in en de leerlingen vinden dat prima en de ouders vinden het prima, dan moet die vrijheid daar zijn. Dat vind ik dus heel belangrijk ook. Maar dan moet dat een keuze zijn van docenten onderling met de schoolleiding, met ouders, met leerlingen. Die bepalen van oké, okay, ik kies hiervoor en dit vinden wij goed onderwijs. Want het is wel een intensief systeem, denk ik. En het vraagt iets maar anders wij van docenten. Maar Ja. Ja. Precies. Ja. En het, het, het ligt ook niet iedereen, het ligt ook niet elke leerling, elk ja. kind ook. Want hoe ver om daar terug te komen op wat jij bijvoorbeeld in Afrika ontdekte: hoe ongelooflijk belangrijk een persoonlijke relatie juist is. Mm -hmm. En je dus ook het, als docent het vermogen moet hebben om mens te zijn, denk ik. En je, en je kwetsbaar op te stellen ja. en een relatie aan te gaan. Is dat voor jou op deze school ook nog steeds het geval eigenlijk? Ja, absoluut. Dat is de basis. En hoe, tot hoever ga je dan? Nou ja, kijk. kijk je, blijft er gewoon een, je blijft uiteindelijk gewoon een docent. Maar ja, je hebt wel. Kijk, je bent ook mentor. Dan komen soms ook dingen te sprake. Um, dat je wel een hoop ellende krijgt te zien in de, in de belevingswereld van hè, wat, wat kinderen meemaken. Um, ja, goed, soms heb je een hele nauwe band met leerlingen. Maar het kan op intellectueel vlak zijn. Omdat ze echt... Ze, ze willen graag uitgedaagd worden. Uitgedaagd worden, ja. bijvoorbeeld. Daar kan het hem in liggen. Het kan, het kan zijn dat je dezelfde interesses hebt. Um, of ze hebben gewoon een luisterend oor nodig. Ja, dat, dat kan van alles zijn. Hmm. Maar goed, dat, dat houdt wel ergens op natuurlijk. Je hebt gewoon wel ja. een hele duidelijke leerling-docentrelatie. Ja, maar, je, maar bijvoorbeeld, jij twittert wel. Ja. En dat doe je niet alleen op, in, in de uren tussen negen en vijf, denk ik. Want daar gaat Twitteren nooit over. Nee. nee, dat klopt. Dus dan heb je ook in het weekend en s'avonds avonds... Een, weet ik veel, een, een, ja, dat is een keuze. Dat, die, die, ja. die keuze maak ik bewust. En, uh, en dat je ook een, voor de examens ook weer een chat met ze gaan houden online. inderdaad. En, dat vind ik een geweldig idee. Dus een avond van tevoren dan ga je nog even met z'n allen zitten ja, chatten. Ja, nou, dat was nu niet ja, nodig. Toch... Het misschien ja. trouwens van de week wel weer even. Maar uh, het was toevallig vandaag niet nodig. Dat was geen behoefte aan in ieder geval. Heb je ook op die manier gegrepen op hun privéleven? Is dat ook nou, wel een rol? Dat nou, zie je wel. Zoveel, kijk, wat, wat ze, als ze doorhebben dat docenten erop zitten... dan worden ze ook wel voorzichtig. Ja, zijn te weg. Ook. Maar ook weer niet, hoor. Ze, zijn ook, ze kunnen er ook best wel open in zijn. En af en toe geeft het ook wel een klein beetje idee... van hoe het met een leerling soms gaat. Of ja. zo. Dus er was een meisje dat... Uh, t, dus volgens mij reageerde in een krantenstuk... Twitterende leraar is digitale kernram. Dat ja, ja. <laughs> vond ik wel heel ja. geestig. Ja. Nou ja, kijk, en voor mij is het ook heel belangrijk... omdat ik juist dan al die docenten tegenkom... die ook gave dingen doen. En ook... Ja. Ja, uh, Nee, uh, Want ze maar, zijn er wel. Dus, ja, nogmaals, je hebt, we hoeven, dus ja, dit... heel veel. Ja, het is echt. echt mensen... Waarom mensen... horen we ze te weinig? Ja, dan, dan? Dat vraag ik me ook af. Nou, kijk, ik, uh, ik ga samen met René Knijber dat boek schrijven. Ja? Het alternatief. Het Crowdfunding het... is nodig. Ja, precies. Hè? Dus ga, ga naar www.goedwerkgids.nl. Even klaarmaken. Ja. Uh, René die ken ik dus, uh, die ken ik van Naam. Die, die, die, die, die, die heeft ook wat boeken gepubliceerd ook al. En eh, dan kom je elkaar dus op Twitter tegen, nou, en dan eh, wissel je eens wat uit... Ja. en dan merk je dat je een beetje op hetzelfde sp spoor ja. zit qua beleid. Nou ja, en dan merk je, hè, we hadden elkaar nog niet eens gezien en we besloten om een artikel dan in NRC... dat ja. hebben we ook via Google Docs ook helemaal online gedaan. Dus helemaal Web 2.0, zeg maar, of Web 3.0, hoe je het ook wil noemen. Ja. En pas daarna zijn we elkaar een keertje in het echt ook tegengekomen. Ja. Ook. Dus daar gaat al heel veel aan vooraf. Dus ja. docenten moeten denk ik ook dit soort dingen ook gaan aanboren... Want het gaat, de vakbonden hebben ook heel veel laten liggen, bijvoorbeeld. Ja. En nog veel meer. En het moet een beweging worden. En ik hoop dat er nog veel meer ja, van jouw soort uh, komt. Dat, dat is al. Dat is het een goede Ik dank je wel, Jelme Evers. Wij praten door over uh, begeesterende leraren. die iedereen gekend heeft. Bel met 0800 1121. Na 1 uh, gaan we uh, er een uh, lekker uur van maken over het onderwijs. Heel positief. Ik wil een hele goede, mooie, inspirerende verhalen horen. Uh, Zometeen ook de Moker, maar dat is even niet van ons. Dat is even van een andere omroep. Er wordt namelijk veel gevloekt, bijvoorbeeld. Dan denken mensen dat wij dat doen, dat doen we niet. Het is van een andere omroep. Na één, zijn we terug. Tot zo. Ik ik ik, ik, ik, ik, ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. Nou, dat is jij. NCRV. De NTR presenteert. Een hoorspelserie in 70 afleveringen. Amsterdam, de jaren zeventig, de strijd om de wallen. Een schietpartij op de Brouwersgracht. Art is blij dat zijn schip eindelijk is aangekomen. Wat een toestand, Als je handel nog in handen van anderen is. Maar nou, nou gaat het grote verdienen beginnen. Hoeveel wou je nou meenemen? Nee, driehonderd. Is dat niet een beetje veel? Jolt, die zijn we zo kwijt. Ik heb behoorlijk wat bestellinkjes uitstaan. Ik heb niet zoveel zin om hier elke dag... Wel, ja. dat God. God! God! De tyfus! Die hoeren zo! Oh, Hoe kan dat nou? Doorgeslagen snijden. Leg jij maar godverdomme eens uit hoe vier ton hars kan verdwijnen uit de loods van jouw vriend. Die vriend zit in het buitenland. Ja. En ik heb vannacht geslapen eindelijk. Rooien. Er is verdomme ook honderd kilo van mij gejat te wie? Dat weet ik het. Die jongens wisten niets. Niets van de hele handel. Johnny wist niet waar het naartoe ging. Die schipper ook niet. Marifoon. Die Niemand niet. Marifoon. Misschien heeft die schipper contact opgenomen met wat vriendjes. Misschien zijn die ons gevolgd. Wel, wat verdomme met je Nee, niks, geen bier, John, koffie. Hé, hey, ma, ik, ik heb op die weken wekenlang alleen maar koffie gedronken. Je vriendinnetje is zwanger. Ja, zegt ze. Hey hey hey hey hey, je moet je verantwoordelijkheid nemen. Ja, ja maar doe me nou maar gewoon een pilsie. Doe hey, me niks, je moeder hebt gelijk. Ma! Jonger, je hebt het nog niet eens gezien sinds je terug bent. Als ja. jij een fan bent... Ik uh, hoor het al. Dag allemaal. Hoe moet dat nou? Johnny met twee kinderen? Het is ons toch ook gelukt? Als het nou een jongetje wordt, dan kunnen ze en uh, Jimmy spelen. Hè? <lacht> ja, toch? Lekker <lacht> nou, ik niet omlaag, hoor. Nee, dan niet. Ik moet even bellen, mop. Goed, met mij. Ja, oh, ja. Het is tijd om die aard te pakken te nemen, nu. Zeker weten? Zeker weten. God, klootzak. Dat kunnen we ook met jou doen, hè? Laten we met rust, klootzak. Gijs heeft niks gedaan. Waar heb je mijn hars gelaten? Je kan hem doodslaan en mij ook, maar wij hebben geen has. God, Je hebt die marifoon gebruikt. Je hebt je vriendjes gewaarschuwd. Klootzak. Klootzak. Sorry, Rossan. Ja, maar die rijst ja. en het gezicht van die rode. Ga je wel voor dat kind zorgen? Als ik zie hoe je met die anderen omgaat... Ik zal goed voor hem zorgen, oké? Okay? Ik moet even bellen. Bellen? zo moet je bellen? Ja, gewoon, ik moet even wat regelen. Als je maar niet vergeet dat je vader wordt. Nee. Behalve jij en die gijs wist niemand waar en wanneer dat spul aan land zou komen. Nee, John dan? Die kan niet met een marifoon overweg. Maar wel met een telefoon. Met een telefoon? <klaar> ja. In, in Bretagne heb je, ik weet niet hoe vaak lopen bellen. Wat? Hoe vaak? Ja, drie, vier keer... Wat? En hij heeft mij maar. Waarom zeg je dat nou pas? Ja. Ah! Kom, roeien. Jij moet mij niet bellen. Maar ma ma heb je nou. Het is geloof ik moeilijk voor jou, hoor. Ja, maar. Ik hey, bedoel, hey, hey, die stuf. Is het safe? Ik weet niet waar je het over hebt. De, hey, kom op, man. Ik heb je de hoofdprijs bezorgd. Wat wil jij nou? Charles, luister nou. Nee, jij gaat even luisteren. Uh, ik ken jou niet. Wat? En ik wil je niet kennen. Hey! En laat wat? ik niet merken dat je verhalen over me vertelt hey. ofzo, zo? dan kom ik je even opzoeken. Hey! Cheryl, hey! Hey! Wat, wat? Kijk, hey, Godverdomme! Hey! hey! Ik haal even wat schone kleren, ik ben zo terug. Sonny boy. Hoor jij mij die fietse kinderneuken bij die, nee. die ruggetucht? Blijf hem af, slier! Ik hoor hem duidelijk ja zeggen. God, nou hoor ik het ook. Dames ah. ja, en vier jongen. God, er is zoveel! Flikker hem maar in de gracht. Ja, we zwemmen? Nee. Hoppa! Nee! Zo, we gaan naar binnen. Ga jij mijn rug in de gaten? Ach, godverdomme, blijf van me af! Een ja, Dag, smeerlap. Pas op, zijn pistool. We hebben gehoord, een veraikeltje jij ja, bent, jongen. Oh. Zo, even kijken wat je hier allemaal bewaart. Alleen maar waardeloze zooi. Zeg maar, ligt... Hé, uh... hey, klootzakken! hureka Laat hem Ik. los! Schiet hem neer! Ah. Jij laat het pistool vallen, want anders trek ik zijn kop eraf. Je moet hier weg, Chris. Rot op dan! Scher op! Stop je wapen weg, dan laat ik het stuk vullers los. Je moet nou een besluit nemen, jongen, want dan krijgt hij een tijdje geen lucht meer. Oké. Okay. Oké. Okay. Zo. En nou, wegwezen. Wegwezen. Bij de deur laat ik hem los. Ja? Wat was dat nou, man? Johnny heeft nu echt heel erg in de strand getrapt. Oh, het is toch fijn dat je nu eindelijk weet hoe het in elkaar zat. Fijn? Ja. Is het fijn als het meisje waar je verliefd op bent besluit de hoer te gaan spelen? Dat is in ieder geval niet de schuld van je vader. Nou, het is niet alleen Judith. Wat die man allemaal geflikt heeft. Hm. We gaan, Freddy, alsjeblieft, blijf nog even hier. Nee. Als jij nou een bijt maakt, laat ik Sam even uit. Oh, Ik heb een verrassing voor je. Wat? Nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee. Nee, zeg uh, eens. Na het ontbijt. Mijn heer, mijn heer in deze pop... Die vindt alle antwoorden op vragen over het leven. Over spirituele ontplooiing. Wegwezen! Nou, voor elke mens is redding. Deze boek laat zien... Daar, weet jij waar je dat stomme boek kan stoppen? Daar ergens bij je rug, achter die jurk van je. Oké, we zijn klaar. Was dat nou nodig om zo grof te reageren? Weet je wat? Trek jij ook zo'n jurk aan? Hè? Laat je kaal knippen en gaan andere mensen aan hun kop zeiken. We hebben een melding. Op de Schacht. Dat is onze wijk niet. Schietpartij. Ze hebben iedereen nodig. Oh, het is zo mooi hier, hè? Het water en die bomen. Deze dan maar. Wat bedoel je? Wat ga je nou doen? Dit is de verrassing. Vergeet, ik kan toch niet zomaar... Staat al maanden leeg. Kijk jij of er iemand aankomt? Alsjeblieft, mevrouw. Uw nieuwe woon. Mag ik u uitnodigen voor een bezichtiging? Oh, lieve. Uh, voorzichtig. strijkel niet. Mm. <tum> Wat wil je dan? Ja, samen met jou. Lijkt me een stuk leuker dan met die anderen. De zogenaamde solidariteit. Nee? Alles met elkaar. Alles voor elkaar. Ja, ja. Nee... Nee, u mag niet verder. Ja, maar mijn fiets staat daar. Ja, al was het de gouden koets. Er is een onderzoek gaande. Er ligt bloed en de buurman heeft een harde knal gehoord. Kun je nou eindelijk eventjes helpen die mensen tegen te houden? De deur van die woonboot is ingetrapt. Nou, daar zal de eigenaar wel van balen. Ho, ho, ho, ho meneer, meneer. Die boot is van een bedrijf uit Rotterdam. Niet jouw taak, Sherlock. Als je mij nou eens even helpt. Zo, dat ziet er goed uit. Dank je. Tot de volgende week, hè. En blijf die kokos gebruiken. Doei. Sean Pruijs. Hm. Ik heb hier een zaak. En jij gaat achterin kwaad zitten kijken. Dat is niet leuk voor mijn klanten. Ga jij je neef nou nog bellen of... Uh... Nee, Sean. Dat doe ik niet. Ik moet even relaxen. Verdomme. Ik oppassen met die drugs. Drugs? Hoor ik drugs? Interessant, zeg. Wat doen jullie hier? Rustig aan, jij. Ja, dat is het, Aad. Kom je me de rest van het geld brengen? Nee, Johnny. Ik kom vier ton doop halen. Waar zijn die gebleven? En ben je ze kwijt dan? Wat moet je familie daar wel niet van denken, Rosanne? He, zwanger van een vuile dief. Nee, hey, Aad. Uh... Mijn eigen vlees en bloed. Met dit onderkruid. Nee, hey, ik, ik ben jouw vlees en bloed niet. Kom eens hier. Je krijgt een buikje. Hé, hey, Aad. Blijf van eraf, man. Hé. Hey. Hey! Wat, wat, idioot! Wat doe je nou, man? Zit er jij! Hey, zeg me dan, hey, waar is de spul, hey? Ik weet niet waar je het over hebt, man. Zit, man, dat gaat hey. niet goed, dat gaat niet goed. Ja. Klootzak, doen Ze op Ze verliest bloed, doe... moet naar het ziekenhuis, man. Shit. Bel maar een taxi Wat fout gegaan, fout gegaan, wat daar fout gegaan? Nou, oh. een ah, de veenbuis is, die heb ik in de gracht gekken. Maar die komt terug. Maar zijn jullie... Die was op zoek naar spullen, en die lette even niet op. De klootzak. jullie hebben een kogel in zijn knie, en die bloedt is een rund. Godverdomme. Dan moeten de dokter, en ik neem hem dus mee naar België. Hé, hé, hé, jullie moeten die klus wel afmaken. Ja, dan zoek het lekker uit, zoek er lekker een ander voor. Ik ga jullie dus niet alleen laten hier, hè? Godgloeiende, godgloeiende, hé, God. hé. Hey, hey. Godverdomme. De taxi is er. Huh? De taxi is ik er. Ik ga mee. Ja, met ons. Ze is zwanger, man. Ik wil Au. weten waar mijn handel gebleven is. We, uh, jouw handel? Oh. Ik, wat weet ik er nou van oh. jouw handel, man? Kom op, man. Ze bloedt. bloed. Uh, Johnny? Hey, Harry. Hey. Gaat hij? Karel, heb jij Johnny gezien? Nee. Godver... nee. Er, er is gedoe, hè? Wat gedoe? Niemand zegt wat, maar je kan het ruiken op straat. Ja, wat je onder je zolen hebt, ja. Wij zijn ze dicht toen meneer? Ja, die, die deur die is open. Werk jij hier? Nee, nee, nee, nee, nee, ik ben niet hier geweest. Ik uh, was mijn paraplu vergeten. Joop! Rosal! Joop! Mij is er helemaal niemand hoor. Ach, gaat ver. Wat is dit nou? Mijn god, dit is bloed, mijn naam. Dit is gewoon bloed.